Uur. Dit is Maud Schreurs met het SNW-Journaal. Frankrijk zet tijdens het EK voetbal 90.000 mensen in voor de beveiliging. Het toernooi begint over ruim twee weken... en gasland Frankrijk wil kosten wat kost aanslagen voorkomen. Daarom worden niet alleen agenten ingezet, maar ook militairen en beveiligers. Ook tijdens het Tour de France staat het land op scherp. Frankrijk zet dan 23.000 beveiligers in. Zo'n 2500 vluchtelingen hebben het geïmproviseerde kamp bij Idomeni verlaten. Gisteren begon de ontruiming van het kamp aan de Grieks-Macedonische grens. De Griekse autoriteiten brengen de mensen in bussen naar een officieel kamp met betere faciliteiten. In het kamp bij Idomeni zijn de omstandigheden slecht. Er zaten meer dan 8000 mensen. Bij de inspectie voor de gezondheidszorg hebben zich 41 mensen gemeld die een zwijgcontract hebben getekend. Minister Schippers had patiënten en nabestaanden opgeroepen zich te melden als ze een zwijgcontract in de zorg hadden getekend. Mensen wordt soms gevraagd zo'n contract te ondertekenen na bijvoorbeeld medische fouten. Het afsluiten van zwijgcontracten is niet verboden, maar Schippers vindt het wel zeer onwenselijk. Ze onderzoekt of ze dit soort contracten alsnog kan verbieden. De zeventiende etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Roger Kluge. De Duitse verraste de sprinters in de laatste kilometer met een lange demarrage. De roze trui van Steven Kruiswijk kwam in de vlakke rit van Molveno naar Casano Dada niet in gevaar. Tennisser Igor Seisling is in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Hij verloor kansloos een drie sets van de Australiër Nikirgios. In de eerste ronde won Seisling nog overtuigend van de Roemeen Adrian Ungar. Het weer, het is vanavond eerst bewolkt, maar later klaart het vanuit het zuiden op. Vannacht wordt het een graad of acht. Plaatselijk kan er mist en nevel voorkomen. Morgen begint de dag bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt dan zo'n 20 graden. En dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is wat drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Dus ze gooit meer een afrit Bunschoten, 20 minuten. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Dorp en Roelofaretsveen. Een half uur vertraging door oprijwerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. Eén rijstrook is daar nog dicht. Op de A9 ook maar richting Diemen tussen Dorp en afrit AMC. Een kwartier vertraging. A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en Harmelen. 16 kilometer file. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 9 met 20 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagenstein en Noorderloos 8 kilometer file. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en de Uithof 4 kilometer. De N207 Hillegom richting aan de Rijn tussen de aansluiting met de A4 en Wouwbrugge 7 kilometer. En op de N305 Dronten Almere in beide richtingen 5 kilometer tussen Nijkerk en aan de aansluiting met de A27.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 avond, welkom bij Zier Beachmasters. Woensdag 25 mei, aflevering 26 alweer. En we zijn vandaag met. Quinten Brouwer. En Jonas Parson. Ja, ja, hey, wat gaan we vandaag allemaal doen? We hebben natuurlijk weer een knallende uitzending. Want uh, hij is dubbel knallend vandaag, uh, wist je dat al? Is dat zo? Ja, want aanstaande vrijdag, dat is dan. Uh, Hoeveel zijn we dan even uit mijn hoofd? 3 28 mei. Ja, dan zeg ik dat goed, 28 ja, dat mei, 28 mei ja, dan hebben wij geen uitzending van 7 tot 9. Nee, 27 mei. Oh, ze nee, nee, man. Jawel, jawel, sorry, Hier, kijk, ik bedoel maar. <laughs> ja, goedemorgen. Nou, hey, wij hebben dan geen uitzending, we zijn dan uh, druk bezig met andere dingen. Toch? Ja, dat zeg, klopt. Ja, ja, dat, ik, dat, dat zeggen ik, we dan ik, maar. Ik, ik uh, zeker. Wat ben je allemaal aan het doen dan? Ik uh, ben op school en ik moet werken. <laughs> oh, jij gaat dus niet mee naar dat feestje wat we s'avonds hebben. Is er een feestje? We hebben een, uh, een afterparty van Bevrijdingspop Harlem vrijdag ook. Oh, misschien ook nou wel gewoon. Dat begint om 8 uur, dus ja, dan heb ik geen uitzending, nee. En uh, de helft van de crew, dat is er niet. Eentje is aan een het studeren, die ander is aan het werk. En uh, nou, er is nog eentje aan het werk, dan hoor ik. Dus uh, aanstaande vrijdag, je uh, in Beachmaster Welcome to the Weekend, zal niet doorgaan. Helaas. Maar uh, daarentegen, vol die week daarna, hebben we een uh, speciale uitzending op vrijdag. Want dan gaan we het hebben over de Max Verstappen Racing Days. Oh, wat leuk. Ja, dat vind ik wel leuk in principe. Want uh, wat gaan we allemaal doen daar? Uh, ik weet dat het sowieso live verslag is. Kan dat kloppen? Ja, dat klopt zeker. We hebben zaterdag en zondag natuurlijk live, maar dus, uh, vrijdag hebben we ook nog een live verslagje. Oh, dat wist ik niet. Maar uh, daar gaat Jonas over vertellen. Nou Jonas, jij weet zeker wel wat, wat, wat, wat de vrijdag te doen is. Vertel. Nou, uh, Vertel vrijdag, mij <coughs> nou, We hebben in ieder geval uh, volgende week eerst uh, de Die uh, is er ook, tevens. Dat gaan we natuurlijk doen. Uh, Kijk, de Aans begint op. Dinsdag, Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Ja, ja klopt. Nou, hij zal eerst om 6 uur beginnen, maar dat is nu om 5 uur geworden. Want, ja, Max Verstappen komt natuurlijk naar Zandvoort. Dus ja, dat... Is dat... Wanneer is dat? Wanneer Max Verstappen in Zandvoort komt? Dat is 3 juni. Dan zal hij bewonderen zijn op het Raadhuisplein. Dat is al binnenkort, joh. En we hebben dan natuurlijk de vrijdag... Hoe heet dat? Vrijdag van ons ZFM Beats Mas, Welcome to the Weekend. Die zal helemaal in teken liggen van... Dit? Van Max Verstappen. ZFM Race Radio. Pit Report. En dat zou je dan drie dagen achter elkaar horen niet te vergeten, want uh, ja, we zitten daar gewoon een tijdje. Ik hoor het al een tijdje, dus... Uh... Ja, hoor je het al een tijdje? Dus uh, dan hebben we gewoon de ZFM Race Radio, dat is al drie dagen lang te bonden zijn op ZFM antwoord. We zullen woensdag, nee, zaterdag zullen we het openen en het inluiden met uh, Maries Mulder en uh, ik zal er zijn. Wij zullen de twee dagen van een Race Radio gaan openen. Hier in de studio om 12 uur. Dat nee. zal duren tot een uurtje of uh, vijf. En de dag daarna, dan beginnen we gewoon lekker al om tien uur, want tien uur gaan we al knallen. En dan, uh, ja, tot, ook tot een uurtje of vijf. En uh, zelf zo ben zo ik zo te vinden zo. op het circuit. En heel veel van onze mensen zullen hier in het dorpshuis herkennen, maar ook op het circuit. Nou, hey, mooi om te weten. Het je wordt je gewoon je gezellig. Bent. We hebben de aanstaande vrijdag dus schijne uitzending, daardoor deze week iets beter. En uh, die week daarna wat specialer. Hé, hey, we gaan gelijk verder met Justin Timberlake. Can't stop the feeling.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 It's moving so phenomenally You're more like the way we rock it So don't stop Met uh, Can't Stop The Feeling hey, uh, wat hebben we nog meer te doen? We hebben straks al nog wat evenementen natuurlijk voor jullie Want het is daar weer tijd voor uh, vandaag En uh, die liggen vandaag in handen van uh, onze enige echte Quinten Brouwer <laughs> yeah, Jee hij, ja, hij krijgt het nu pas voor het eerst horen ja, Hij wist er helemaal niks van hey, We gaan snel verder met uh... ja, Met wie gaan we verder? Uh, even kijken, Adriana Grande Dangerous Woman CFM op 106.9 Is Zonzee Zandvoort en Zomeris en zie je we zijn natuurlijk te bereiken via wwwzfm live.nl. Ziekel Kanaal 40 106.9 of gewoon via de app ZFM Zandvoort. it's <middels> <middels> I'm locked and loaded, completely focused, my mind is open, all that you got's is gonna skip.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 grand day dangerous zie je beach masters en zit je nou via de livecam te kijken en zag je met een van de gekke salsa move maken hier dat komt want we zijn een beetje dingen het uitzoeken voor de race radio en dat is dan zo mooi, want dan hebben we hebben hier een heel zooitje met allemaal van die muziekjes. Dat noemen ze jingles die tijd toen nog, weet je, dat nog? dat d wel. Dan zeg je wel dat het deze radio is. Nee, maar, nee, maar ik, ga, het, ik laat het je ook zien. De, het op die het jingles, niks mee ik maken. ga het je zo laten zien. Op de jingle staat race radio. A1. Ik kan niet, nee, echt niet. Ik laat het je zo zien. Maar dan zitten we hier zo en dan is het een kut jingle, kut jingle. Laat, en op een la, gegeven la, moment la. hoor je gewoon dit komen. Nou, dan kan je het gewoon los gaan. Nou, dit is dus race radio. Ik uh, ja, race Radio het heel duidelijk wat, uh, wat dit betekent. Oh. Heel spannend. Dit is uh, race radio. <laughs> nou, in ieder geval, het is echt de meest gekke dingen. Als je blijft via de live kan kijken, dan kan je zo zien wat er op die jingle staat. Bij ons staat er gewoon race radio. Maar we gaan snel verder met Jay. Mooie dag.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 Toen op een trein op een verkeer weer dus ik ren en ik haal hem net. Het was kantje boord, maar ik heb hem gerend. Ik ben dood op mijn overvallen dicht. Ondanks dat die bang niet altijd lekker wordt. ik word wakker in een vreemde stad. Ik heb het langzamerhand wel een beetje gehad.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 Een beetje m'en Radio ZFM Zandvoort. En wij gaan snel verder met Ganesh. En ik haatje, Quinta. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. But I'm still missing you and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips. And now all this time is passing by.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 She's the only girl you've ever seen I love you, I hate you of andersom, hoe je het wil noemen vandaag. En het is één voor half. Dat betekent dat ik een, uh, ja, een weerberichtje voor je heb... maar uh, ik doe het wel vandaag even hoor, ja? Je hebt oh, straks ja. je stem nodig voor de rest van uh, onze evenementen. Het weer van de metergroep voor de avond, morgen en overmorgen. Vannacht, ah oh nee, vanavond en vannacht... geleidelijk overal droog en steeds meer opklaringen. Lokaal ontstaat de mist en het koelt af tot 9 graden. Morgen flink wat zon, alleen in het noordoosten meer bewolking... en mogelijk daar een bui. Het wordt 16 graden op Texel... Tot 23 graden in delen van Limburg. Vrijdag zon en stapelwolken. En met 21 tot 24 graden opnieuw heerlijke temperaturen. Oh, dat is lekker hoor. Ja, lekker lekker. Laat zien. Ja. Oké, okay, nou, sorry. Dat was het weer van mee de en wij hebben ook nog wat files staan. Er staan er wat meer dan normaal. 12 minuten verdraging op de eind Amersfoort Amsterdam. Bijna de vestiging in Muiden Oost. En op de A2 Amsterdam Utrecht, 12 minuten vertraging dus ik het Amstel en knoop het Holendrecht. En op de A2 Maastricht-Eindhoven, 15 minuten vertraging tussen de Hoog en Batador. En dan even kijken, ja, oeh, dit is een grote. Nee, op de, A, op de A4 Amsterdam-Delft, 50 minuten vertraging tussen Schiphol en uh, Ringvaart Aquaduct. Ongeveer zal de weg daar weer om 7 uur vrijgegeven worden. Tot die tijd rijden om via de A2. Uh, even kijken nog eentje, op de A9 Amstelveen-Alkmaar, 13 minuten vertraging tussen Knopend, Raasdorp en Knopend, Rode Golfplein. Op de A9 Alkmaar-Diemen, 10 minuten vertraging tussen Amstelveen en het AMZ-ziekenhuis. En op de A10, Koenplein, Watergraas, meer 17 minuten vertraging tussen Osdorp en Brug over de Amstelring, Amsterdam. En dan hebben we nog uh, op de A12, Den Haag, Utrecht, 14 minuten vertraging tussen Bodegraven en Woerden. En op de A12, Utrecht, Den Haag, andere kant op, Galkoppenbrug, De Meren staat een 13 minuutjes vertraging. Rij op de A12, bij Utrecht, Den Haag, dan heb je de 6 minuten vertraging. Dat is uh, tussen, waar staat nou? Oh, dat is hier, nee. Ik ben nogal kwijt. Oh, Nederlandse grens, Zevenaar. Hij sprong. Op de A12, Lunette Oude Rijn, 18 minuten vertraging tussen Knoop het Lunette en Knoop het Oude Rijn. Op de A15, gorgen Nijmegen, 13 minuten vertraging tussen Tiel West en Brugge over het Amsterdam Rijnkanaal. Op de A28, Zwolle Veen, 41 minuten vertraging tussen Staphorst en De Wijk. Ongeveer zal daar rond een uurtje of tien de weg weer vrijgegeven worden. En dan hebben we nog op de A30, hebben we er al een eentje staan door Lunter en Barneveld. 10 minuten vertraging tussen industrie Rijn Harsalaar en Barneveld. Op de A58, Tilburg, Breda. Ja, op Tilburg-Breda, vijf minuten draag tussen Glorelen en Gilsen. En op de A67, Venlo-Turnhout. Vijf minuten draag tussen Sommeren en de Hoogte-Randweg en 2-0 West. Hey, uh, en mocht jij nou ook nog, uh, ja, nog autootje rijden en je rijdt te hard, toch? Zeggen we dan altijd maar. Kan gebeuren. Kan dat gebeuren. Je, dat je in een auto rijdt, weet je al? Ja, nee, dat snap ik. Maar uh, in ieder geval, het mag niet. Wist je dat? dat niet? Mag je niet in een auto rijden? Nee, ja, je mag wel in... Ja, oh, dat, dat stond ik eruit. 1-0. Oh, no. Uh, op de A1 staan ze te controleren bij Inter bij hectometerpaal 132.0. En op de A12 Utrecht-De Maren bij hectometerpaal 65.5. En op de A16 Zwijndrecht-Rotterdam-Breda bij hectometerpaal 31.2. Rij je in de buurt van Zolle op de A28 Utrecht-Groningen bij hectometerpaal 93.6. En uh, als je nog bij Happert rijdt, ja weet je, weet je waar Happert ligt? Weet jullie waar Happert liggen? Huppert? Nee, wat is dat? Quinta uh, Sander, weet je waar Happert ligt? Nee. Oké, okay, nou, in ieder geval uh, niet in Eindhoven, nee wel. Ergens in Eindhoven, grens van België, bij, uh, op de A67, bij hectometerpaal 0.9. We gaan gelijk verder met Z, Candyman. Nog steeds naar je van Beachmasters, elke woensdag van 6 tot 8. Living for tomorrow, lost within a dream.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 Sander, ik hoor je niet hè. Ik hoor je niet. Ik, ik hoor, hoor je, je niet. niet. En waarom? Ja, ik hoor je niet. Oh, je niet hoor? Nee. Hey, uh, nee, ik uh, zit hier met Sander al uh, vijf dagen achter elkaar of ofzo. Nee, niet hier, maar overal en ergens. De heel Haarlem, Amsterdam, uh, heel Utrecht. Oh, nee, we waren nog in Breda, hè? Ja, Breda hebben we ook gehad. En hartstikke onder invloed in uh, Düsseldorf. Was dat? Oh, die kwam door de MDMA. Nee. Oh. Wow. Alle ja, ja, zeggen ja tegen -MDMA. MDMA. Ik mis iets. Die, die jongen, jij miste veel. Maar dat maakt niks uit. Dat allemaal ja. terzijde dat mag ook niet via de radio van onze MDMA gebruiken. MDMA gebruiken? Oh, wacht. Nee, sorry. Bier, bier gebruik. Ja. Bier? Nee, dat hadden we alleen maandag. Ik weet dat het Mama. heel erg op elkaar lijkt, maar bier is geen MDMA. Nou. Nee, nou ligt eraan in welke hoeveelheid je gebruikt. Ja, laat we hey. het daarop houden. Hey, ik was in ieder geval met Sander de afgelopen drie dagen. En uh, elke keer een beetje vervelend, zoals hier. En dan, dan ging je kijken, youtube Jochem Meijer. Uh, ja. Hans Theeuw hebben we ook nog gehad. Najip en Mali. Hebben we ook nog gehad. Wat, <laughs> <laughs> men mag jouw dochter nooit later thuiskomen. M.O.B. Nee, Thai Maar in ieder geval, dat gaat wel terzijde. Dus wij kijken, kijken, kijken. En we hebben een hele mooie gevonden, eigenlijk. Ik zal hem nog even wat leukers vertellen. Als jij me even leuk vertelt, dan uh, zet ik hem op. Ik sorry? ben. Uh, nou, de meeste luisteraars weten, ik ben een grote fan van Jochem Meijer, Hans Neeuwen, et cetera. Ah, hij is gewoon niet goed is harsjes, maar oké, okay, ja. dat weten ook de meeste luisteraars. Hé, hey, e Quinten? Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Nou, dankjewel, meneer Brouwer. Oh, ik nee, dacht uh, dat we het over Jochem Meijer hadden. Nee, we hadden het en, over uh, Sanne Maar hij ja, is de laatste kind, is de laatste show geweest. En uh, ik heb een hele leuke echo. Jij wel. Ja. En uh, ja. Nou, doe ik even achtergrond muziekje ja. bij. Nee, en die uh, laatste show, dat was echt in Carré ben ik toen geweest. En dat was een hele geweldige show. En daar had hij een stukje van dat hij een jongen aansprak van hoe oud hij was. En Dieep. welke school hij zat, bla bla bla. Ja, sorry, er was een melding. Uh, er is al twee minuten van mijn zendheid aan de kloten. Nou, nou. Uh, om het verhaal even kort te maken. Jochem Meijer heeft daar een liedje voor gemaakt. En die gaan we nu even lekker horen. Nou, het is, uh, we krijgen ook gelijk het voorstukje erbij hoor, want anders is het niet meer leuk hè. Hé, hey, uh, het is dus een heel stuk cabaret en uh, ja, ik vind hem wel goed. Iemand zit in, uh, <laughs> vraag, sorry cent. Jij met het rode shirt, hoe heet jij, jij? Koen, Koen, waar oud ben je? 13. 13, Koen, zit je in de brugklas, zit je in de brugklas, Zie Zit je in de brugklas? Ja. Yeah. Respect, grootste respect. Naast de Koen, cool, Koen. Cool. <laughs> Heb jij een leraar? Of lerares? die op het punt staat om overspannen te worden. Of een leraar die je niet leuk vindt, mag ook? Of een vak wat je niet leuk vindt? Aderskunde. aderskunde. Wie geeft aderskunde bij jou? Meneer Wals. Meneer Wals. Meneer Wals. Meneer meneer oh, je gaat hem ook noemen. ook. Nou, Koen, luister, luister. Oh, oh, oh. Luister, luister, Koen, Koen. Joh, er kijken maar miljoen mensen naar. Luister, luister, Koen. Oh, oh, oh. Luister, Koen. Arme oh, meneer Wals. Luister, luister, luister.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 Pak je pillen! ga eruit! Sorry, maar nu ben je Sorry, sorry. Ik hoor je niet, ik hoor je niet. Ik hoor, ik hoor, ik hoor je niet. Ik hoor je niet, ik hoor je niet. Ik vind je, je, je, je, je niet verstaan. Jongen, ja, met de allerlijke maatschappij. Pak je pillen! ga eruit!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 Ik hoor je, ik hoor je, ik hoor je, ik, ik kan je niet verstaan. Ja, ja Jochem Meijer. <laughs> wat een a, a fuck. Echt, ik weet het allemaal niet meer wat ik hier doe op de radio. Hey, uh, dat was dus Jochem Meijer. Volgende Stoppen week hebben we wat. Oh, jou ja, weten het. wij ook niet wat je. Hey, volgende week hebben we wat anders. Dat mag Sander <laughs> weer bepalen. We gaan gelijk even oh. verder naar uh, niet de originele versie, maar oh. wel een beetje de Voice uh, afgeblafte uh, vliegtuig schoonmaken. Nee, dat doen we niet. Aan. We gaan verder met uh, ja, die ken je ook wel: Veldhuis en camper. Ja. Nou ik niet, maar dit is Ik wou dat ik jou was Ik ben altijd De schouder De troost in zekere zin Ze noemen mij Meer dan eens Ik ben altijd Maar het broertje Waarmee ze praten kan Een maatje Een klankbord, Maar nooit een Ik ben altijd de glijer, slik. Nee, dat ben ik. Ik ben altijd maar de koele, ik doe alles. Ik ben altijd maar de macho. Ik ben altijd maar de stoere, de Remco.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 Dacht, was. Ja, hij was dan wat ik was. Nee, wie ik Jongens, was. als ik met mijn rug naar jullie toe had gezeten, had ik zeker weten gedrukt hoor. <laughs> oh, ik maar man, ik man, man. Man.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 de strijd was, ik niet zo super, maar door vrij was. Ik niet de knuffel, maar de konijn was. Ik niet de klus, maar de. Zo, ik kan niet zingen, maar jullie horen nog altijd wat jij was en jij was daar, wie ik was en wij dan nog steeds bij was en jij dan nog steeds, jij dan nog steeds en wij dan nog steeds bij was. Dankjewel op 106.9 is Zon Zee, Zandvoort en Top Hits. En gaan we gaan verder met Hardwell. Bring the lights. Never say goodbye. Samen met Dyro en de Lights. Never say goodbye. En dat is het mooiste voor Quint. Als ik zeg nog wat af, dan gaat hij net zo lang wachten tot het klokje eindelijk hier in het rood staat. Maar dat niet. Nee, daar wacht ik niet op. Ik wacht op het goed klinkt. En uh, nu klinkt hij helemaal niet meer. Hé, hey, uh, we wel. hadden vorige week een alarmschrijf van de Vrijdag natuurlijk. Maar die moeten we op woensdag even herhalen. Want aanstaande woensdag is er geen uitzending. En hey, je was afgelopen vrijdag ook niet? Nee, maar was vorige week Vrijdag. Weet ik niet. Maakt niet uit. Maar nee, je was aan het werk. Maar uh, dat niet terzijde. Dus waar we de vorige week Vrijdag was, hadden we een alarmschrijf. En die was uh, in handen van, tenminste de nummertje van de week. En die was in uh, handen van Hardwell. Dit keer. Oké. Okay. En uh, nou, dan kan je wel één keer raden wie het is. En Sander weet hem denk ik wel. Dat is laatst ook geluisterd. Ehm... Uh, nee. Begin met Dirk. Nee. Dirk. Hardwell met you. Samenwerken met Coma. Sky. Plaatje van de week. Van afgelopen vrijdag. Zie je van Beachmasters. Welkom to the weekend. En dit is gewoon ZFM Beachmasters met Hardwell. 2 uur zie je van Biesmans ook volgen. Kijk even op de webcam: wwwzfm 106,9 of download de app ZFM Zandvoort. Ja, Quintin, dat is een mondje vol, zeggen we dan altijd maar. Of niet dan? Beetje te veel. Oh, deze kennen jullie ook. Oh god. Die gingen ze volgens mij net best wel los op. We zitten samen in de kaart. VOF de kunst. Ja. Susanne. En de stereo staat zacht. En ik denk nu gaat het gebeuren. Hierop heb ik zo lang gehoord. Susanne Wil je nou ook een gauw oude door Geef het even door via facebook.com Slash CFM Beachmasters Of via de mail www Of CFM Beachmasters Dit was VOF de kunst met Susanne Zomer of winter, Altijd weer CFM en wij sluiten dit uh, mooie uh, maar krachtige uur af met Little Mix Secret Love zang doors. Every time I see you, I die a little more. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never be enough. It's all the earth showing for me. Every piece of you, it just fits perfectly. Every second Why can't you? <gasps> Ik We zijn uh, na het nieuwste reclame en al die andere onzin weer bij jullie terug met tweede uur ZFM Beachmasters. Mijn naam is Janus Parson en uh, we zien jullie zo weer samen met uh, Quinten Brouwer en Sander Doudij. Dit was de Eerste Uur ZFM Beachmasters. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.